10 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie heeft tijdelijke maatregelen genomen om de begroting sluitend te krijgen. Het ministerie heeft te kampen met tegenvallers, zoals hogere prijzen en materieelkosten. Volgens Defensie zijn de maatregelen geen bezuinigingen, maar tijdelijke keuzes van commandanten. Zo zullen land- en luchtmacht minder trainen. Na verwachting trekt Den Haag op Prinsjesdag meer geld uit voor Defensie. Vertraging voor treinreizigers rond Utrecht. Door een wisselstoring rijden geen intercity's richting Schiphol en Den Bosch. Op sommige trajecten rijden nog wel stoptreinen. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. De is verwacht dat de problemen over een uur verholpen zijn. Twee weken geleden was het treinverkeer bij Utrecht ook al ernstig ontregeld. Toen waren werkzaamheden aan het spoor uitgelopen. In Napels zijn twee leden van een maffiaclan vermoord... door leden van een andere maffiagroep. De daders zijn spoorloos, schrijft de Italiaanse krant La Repubblica. slachtoffers zijn 17 en 24 jaar. De afgelopen maanden zijn in Napels meer mafiosi door concurrerende bendeleden vermoord. De Italiaanse regering besloot daarom extra militairen naar de stad te sturen. Bernie Sanders geeft de strijd tegen Hillary Clinton nog niet op. Ook al heeft Clinton inmiddels genoeg gedelegeerden verzameld... om de democratische nominatie op te eisen... Dat heeft ze vannacht dan ook gedaan. En president Obama heeft haar daarmee gefeliciteerd. Toch heeft Sanders zojuist in een speech gezegd... dat hij doorgaat tot de Democratische Conventie in juli. Marco van Basten is gekozen in het elftal... met de beste EK-spelers aller tijden. Van Basten is de enige Nederlander in het team... en staat samen in de spits met Thierry Henry. Meer dan 3,5 miljoen mensen stemden op de website van de UEFA. Onder de stemmers zitten waarschijnlijk veel jongeren... Want negen van de elf spelers hebben deze eeuw nog op het EK gespeeld. De Duitse Frans Beckenbauer is een uitzondering en werd in 1972 Europees kampioen met Duitsland. Het weer vandaag wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af en blijft droog. Het wordt vanmiddag 18 graden aan zee, 25 in Limburg. Morgen is het zonniger, blijft het opnieuw droog. Dan wordt het middag 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Met de Van zon, zee, Zandvoort en zand.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 ik ben hier en ik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 Ik heb hace llorar? like that and